11 uur, het NOS-journaal, door Megens. In Ede ziet een openbare basisschool af van het plan om kinderen van buitenlandse afkomst te weigeren. De Zuiderpoortschool staat bekend als een zwarte school. Het bestuur kondigde aan dat in de toekomst 80% van de leerlingen van Nederlandse afkomst moet zijn. Daarmee zou de Edese school een betere afspiegeling zijn van de wijk waarin hij staat. De plannen moesten samenvallen met een verbouwing van de school in 2013... Veel ouders reageerden woedend en spraken van discriminatie. De onderwijsinspectie heeft inmiddels laten weten... dat er wordt ingegrepen als de plannen doorgaan. De school in Ede ziet er daarom vanaf. De huizenprijzen zijn de afgelopen jaren in de grote steden... minder gedaald dan in de rest van het land. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Sinds het uitbreken van de huizencrisis in 2008... werd een huis in Nederland gemiddeld 8,5 goedkoper... In de grote steden varieerde de prijsdaling van 2% in Utrecht tot 7% in Den Haag. Ook in veel andere steden met meer dan 100.000 inwoners daalden de prijzen minder dan gemiddeld. Maar er zijn enkele uitschieters. Zo gingen de prijzen in Eindhoven 13% omlaag en in Ede zelfs 19%. Terstel op de Europese beurzen van gisteren zet vandaag door. De Amsterdamse beurs staat op een winst van ruim 2% en die in Duitsland en Frankrijk zelfs op 3%.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 Het weer op veel plaatsen zon, 18 graden wordt het op de Wadden en een graad of 23 in Limburg. Morgen en de dagen daarna blijft het zonnig en droog na zomerwier, met maxima ruim boven de 20 graden. Aan de bij verkeersinformatie: files op de A10 tussen Osdorp en Oud-Zuid drie kilometer na een ongeluk. Bij Oud-Zuid zijn drie rijstroken dicht. En een vrachtwagen met pech zorgt voor vertraging in de regio Rotterdam op de A16 vanuit Breda. Er staat twee kilometer vanaf knooppunt Ridderkerk tot knooppunt De plein.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 Zalig slapen. Uitgerust weer opstaan. Dat kan in een Swiss Sens bed. Nu woonmaandaanbieding bij Swiss Sens. Een slaapklare elektrisch verstelbare boxspring met 900 euro voordeel, nu voor 1820 euro. Kijk, dat slapen met een goed gevoel. Ga naar SwissSens.nl voor een vestiging bij u in de buurt. Veel bedrijven hebben de gedragscode al ondertekend. Ondersteun het initiatief ook op ww.gedragscodeschoonmaakbranche.nl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 Hij is niet meer Harry Musquet. Willem van der Linde, documentairemaker en liefhebber... bezocht Musquet in 1987. In Grollo sprak hij toen uitgebreid over QB, Drentse arbeiders en de Blues. Zometeen kunt u luisteren naar een gedeelte uit de varen documentaire De Legende. Vrouwen moeten zichtbaarder worden. Afkomen van de reservebank, economisch zelfstandiger, doorstoten naar de top. Woorden van Kirsten van Hul. Volgende maand spreekt zij de Verenigde Naties toe. Over een minuut of tien praat ik met Van Hul over de shivolution die ons land dringend nodig heeft. En per 1 oktober mogen ganzen buiten het broedseizoen vergast worden. Wat? Ja, vergast. Meer over dit zogeheten ganzenakkoord in het Joop-debat. En voor een bluesy blik in de studio... Surf naar de een van de meest omstreden kabinetsmaatregelen is het rigoureus snijden in de pgb's... de persoonsgebonden budgetten voor mensen die zorg nodig hebben. Maar er gloort hoop voor de Amsterdamse gedupeerden. Amsterdam gaat als eerste gemeente een eigen pgb-beleid voeren... waardoor duizenden Amsterdammers hun pgb kunnen behouden. Een goed voorbeeld doet misschien goed volgen. De maatregel werd bekendgemaakt door VVD-wethouder Erik van der Burg... en die is nu aan de telefoon. Meneer van der Burg, goedemorgen. Goedemorgen. Een eigen pgb-beleid, hoe ziet dat eruit? Nou zei dat wij de eerste zijn, maar op het gebied van hulp bij het huishouden hebben heel veel gemeenten al een pgb. Alleen wat er nu gaat gebeuren is dat in 2013 de begeleiding overkomt. Die zit nu bij de AWBZ. dus Die is landelijk geregeld. Daar gaat nu de staatssecretaris over. En vanaf 2013 worden voor de begeleiding in de AWBZ worden de gemeenten verantwoordelijk. Dat gaat om zo'n 180.000 mensen die die begeleiding krijgen. Landelijk gezien? Landelijk gezien. En dat gaat ook om, om hele forse bedragen. Alleen voor Amsterdam heb je het al in de orde van grootte van 90 miljoen euro waar het om gaat, wat gemeenten dus gaan, gaan krijgen. Nou, ik ben inderdaad een groot voorstander van behoud van het PGB. Nou, als je dat vindt, dan moet je dus op het moment dat je zelf een deel van het beleid overneemt, ook consequent zijn en zeggen, dan zorgen wij er ook voor dat mensen gebruik kunnen blijven maken van de PGB. En hoeveel mensen de, treft dit in Amsterdam? In Amsterdam gaat het ongeveer om 10.000 uh, mensen. En daarvan zit ongeveer 45 die krijgt individuele begeleiding... 35% krijgt groepsbegeleiding en 20% krijgt een combinatie van individuele en groepsbegeleiding. En wat moet ik me voorstellen bij het woord begeleiding? Ja, dat kan heel uh, divers uh, zijn. Bij groepsbegeleiding dat is voor de meeste mensen het makkelijkste. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan dagverzorging of dagverpleging. Wat uh, veel ouderen uh, krijgen. Meestal in een, uh, in een verzorgingshuis of een verpleeghuis waar men dan uh, al dan niet met een busje naartoe gaat. Dat is een hele bekende vorm voor vele mensen die uh, uh, ouderen bijvoorbeeld met een dementie in hun omgeving uh, mm -hmm. hebben. Maar het kan ook gaan om iemand die heel zwaar gehandicapt is. en niet in staat is om uh, zaken zelf te doen. en daarbij dus geholpen wordt. Uh, letterlijk door iemand. om op die manier zelfstandig te kunnen blijven wonen. Dus maar eigenlijk is het zo. 90 miljoen gaat er dus vanuit het Rijk. richting gemeente om. Ja, die AWBZ door de gemeente zelf vorm te laten geven. Nou, de... Maar die andere zorg die moet toch ook uit de AWBZ betaald worden, of niet? Ja, wat je ziet Waar haalt e u dan dat geld vandaan voor die PGB's? Nee, wat je ziet is dat er, er zijn zeg maar drie onderdelen als het gaat om zorg voor mensen die thuis wonen. Eerst is hulp bij het huishouden. Gewoon de schoonmaakster die komt. Dat zit nu al bij de gemeente. En de meeste gemeenten kennen daarvoor al een systeem van onder andere PGB's. Naast gewoon zorg geleverd door een thuiszorgorganisatie. Mm -hmm. Begeleiding is het tweede gedeelte. Dat gaat nu overkomen per 2013 voor nieuwe mensen. En per 2014 voor de mensen die nu al een, een PGB ontvangen. Of de, de, de begeleiding ontvangen. Nou, en Vanaf 2013 en 2014 kunnen gemeenten door zo kiezen om te zeggen van... Dat gaan wij... ...doen alleen maar via thuiszorginstellingen of andere instellingen. Of we doen het via een PGB. Nou, wij zeggen als Amsterdam dan heel nadrukkelijk... ...ook dat gaan we aanbieden via een PGB. En het derde onderdeel waar het om gaat... ...dat is zeg maar de verpleging en verzorging. Dus letterlijk gewoon het wassen van mensen... ...of het, uh, het geven van injecties, dat soort zaken meer. Nou, dat blijft vallen... ...onder uh, uh, het Rijk en dus onder de staatssecretaris. En die mensen vallen buiten de bodem? Ja, die, dat kunnen wij dus als gemeenten niet opvangen... Uh, op, uh, ...want dat loopt dus niet via de gemeente, dat loopt via het Rijk. Maar als het dus gaat om die 180.000 mensen die begeleiding krijgen uit de AUBZ, ...dan kunnen de gemeenten vanaf 2013 zeggen... ...wij doen dat door een combinatie van zorg en natura... ...oftewel via instellingen en een PGB. En ik vind dat je dat zou moeten doen, want dan laat je mensen ook de keuzevrijheid... U bent eigenlijk gewoon tegen het kabinetsbeleid. En u probeert op deze manier een beetje ongehoorzaam te zijn? Nee de maar dit is uh, volgens mij volledig in, in uh, overeenstemming met het kabinetsbeleid. Ja, het mag het kabinet wel. U helpt ze eigenlijk, wilt u zeggen. Wat zegt u? U helpt ze eigenlijk, dit kabinet. Nou, het kabinet wil, hij zegt heel nadrukkelijk: wij vinden dat we een aantal zaken moeten decentraliseren naar de gemeente... om dat meer maatwerk kunnen leveren. Ja, maar er is een heleboel uh, gedoe geweest over het uh, afschaffen van een gedeelte van die pgb's. Ja. En nu, nu kunt u tegen het kabinet zeggen... kijk eens wat wij aan het doen zijn. En het kabinet zegt hartelijk dank... Amsterdam. Nou ja, geen misverstand erover. Ik was er geen voorstander van dat het, uh, de staatssecretaris deze besluiten nam over de PGB's. Omdat ik denk dat die keuzevrijheid heel belangrijk is. Nou, voor dat deel waar de gemeenten dan verantwoordelijk voor worden, zeggen wij van dan willen wij die keuzevrijheid in stand houden. Probleem met die PGB's is altijd het misbruik dat er soms van gemaakt wordt. Hè? Dat zo'n PGB bijvoorbeeld gebruikt wordt om, ik zeg maar, wat een grote televisie te kopen. Ja. Kunt u wat doen aan die fraude? Nou ja, daar heeft de staatssecretaris en het kabinet goede voorstellen voor neergelegd. Die je ook gewoon volgens mij landelijk moet overnemen. Zij stelt een aantal zaken voor. Zij zegt onder andere van kom met een aparte rekening. Zodat het niet op de rekening komt waar de schulden al op staan en het verrekend wordt met de weekkamptelevisie. De tweede mogelijkheid die de staatssecretaris ook neerlegt, is door te kiezen voor vouchers. Dus dat je niet meer het geld op de rekening krijgt, maar dat je een soort trekkingsrecht krijgt. Dat je dus voor 20.000 euro aan zorg mag inkopen en de rekeningen mag opsturen. En het derde wat de staatssecretaris daarover zegt, is: kom met een zorgplan. Wat mensen moeten ook aangeven hoe ze het geld willen gaan besteden. Nou, dat vind ik gewoon een hele goede voorstellen van het kabinet. En die zou je volgens mij en niet alleen landelijk moeten doen voor dat deel waar het kabinet overgaat... maar gemeenten moeten natuurlijk ook gewoon kijken... hoe je de, de fraude kunt bestrijden of het oneigenlijk gebruik kunt bestrijden. Dat zullen we in Amsterdam ook zeker doen. En daarvoor bieden de kabinetsvoorstellen gewoon goede voor, uh, een goede basis. VVD-wethouder Erik van den Burg van Amsterdam. Hartelijk dank. Graag gedaan. De Gids. Koning van de blues. De Drentse godfather van de blues. De brel van Nederland. Allemaal bijnamen die zanger Harry Musquet door de jaren heen kreeg. Of nu, nu die dood is. Hoe dan ook, deze kleurrijke muzikant zal niet snel worden vergeten. In 1987 maakte Willem van der Linden de documentaire De Legende... over zijn jeugdheld Musquet. En die werd toen bij de vader uitgezonden. Was QB een typische sombere blueszanger? Nou, Ik denk dat het... Uh, dat het uh... Dat het, dat, het, dat het niet zo is, namelijk. Dat ik helemaal niet zo depressief ben als dat mensen denken dat ik ben. En in, in die zin vind ik het wel vervelend, ja. Is dat een misverstand? Dat is een misverstand, ja. Moet ik je zien als een, als een vrolijke? nou Je hoeft me niet te zien als een vrolijke baas. Dat ben ik nou ook weer niet. Maar om mij nou te zien als een of andere lamoyante figuur... Dat is nou, het, Iemand die klaagt, hè? Ah. Altijd. Dat geloof ik ook niet. Ah. kan heel vrolijk zijn. straal straalde altijd zoiets uit vroeger. Als ik hier op de bühne zag staan, had ik altijd zoiets van: die jongen die begrijpt mijn verdriet. Nou, dat. Uh... Nou, ik geloof dat je daar ook wel gelijk aan hebt. Ik heb me altijd wel proberen te identificeren met de mensen waar ik voor, voor speelde en zo. En die mensen hebben natuurlijk ook iets gevoeld, want anders waren ze niet gekomen. Maar had je dat zelf dan niet, dat verdriet? Oh zeker, ik heb het best moeilijk gehad. Maar dat heb ik dan toch van me afgezonden. Dat is bloes. Zoals het vroeger in Drenthe was. Hè? Ik denk dat het een van de... ...oudste gebieden van Nederland is. Verder is het... Uh, ...heel ongerep gebleven, hè? Je hebt hier zo'n beetje nog alles... ...wat je... ...wat je dan in zo'n... ...zo'n uh, zo gebied hebt. Je hebt hier nog heide, je hebt... Uh, ...vennetjes, je hebt uh, vegetatie... ...bomen, alles hou je hiervan? Ja, ik vind het hartstikke lekker als een soort van uh, tegenwicht... Hè? tegen het uh, geweld van uh, versterkers en zo. Dus als je dat uh, een paar dagen gedaan hebben, en je gaat hier dan naartoe... dan uh, ben je weer mooi in balans. Wat heeft het nou eigenlijk met elkaar te maken? Die Amerikaanse negenbloes en dit Drentse land? Is het geen kiets eigenlijk? Nee, ik vind dat het geen, geen, geen, geen kiets is. Ik bedoel, uh, kiets is wat anders. Kiets is de uh, Dolly Dodds en zo. Uh, voor mij heeft. Uh, is dit is een hele arme provincie geweest. En, uh, uh, tot, tot, uh, tot na de oorlog. En, uh, ik, ik zie wel een zekere overeenkomst uh, tussen, uh, tussen, tussen. dat. Uh, dus die mensen in de Delta, die dan heel hard in die, katoen, die katoenplantages moesten werken, tabakplantages. En die mensen die hier in het Veen uh, moesten, moesten arbeiden, hè? die kregen dan... Uh, dat was ook maar, Turf, never en achterdag zeg men. Was het ook niet een, gewoon een, een karaktereigenschap van je, dat je die bloes zo aansprak? Ja, ik denk dat het te maken... Uh, ja, ik denk wel dat... dat uh, te maken heeft gehad met het feit dat, uh, dat ik me altijd alleen heb moeten redden en zo. En uh, dat je dan toch op een, op een soort van muziek uh, terechtkomt die zeer uh, individualistisch is. Je kunt alle kanten op? Je, uh, je kunt natuur in en... Dat vind ik heel belangrijk. Ik wil een beetje contact hebben dus met, met de natuur. Ik vind dat een heleboel mensen daar verloren hebben namelijk. Het is hier primitief. Dus het is wel duidelijk. En, en toch, uh, toch voel ik mij hier wel uh, nou, vrij uh, gelukkig als ik het zo mag doen. I wil de the army and the royal navy ja. Nou, hier heb je het voorbeeld van een hele mooie oude sax. En als je zo verder die kant op kijkt, dan zie je daar in de verte het huis waar ik gewoond heb. Dus die daar, als je langs mijn vinger zo, langs je vinger. Ja. we er even heen gaan? Of... Nou, je kunt het zo vanuit die kant ook heel goed zien. Je wilt er liever niet heen, geloof ik. Nee, ik bedoel. Dat is voorbij, weet je? Maar je wil er echt niet heen. Nee, ik wil er echt niet naartoe. Nee. Maar komt het ook dat die boerderij veranderd is of zo? Nou, hij is niet veel veranderd, maar. Zullen we weer teruggaan? Hè? Of ben je zelf veranderd? Ja, nou, ik denk dat ik zelf veranderd ben. Ja. En door me daar, om daar weer heen te gaan, dan krijg ik toch weer het verhaal wat al zo vaak verteld is. Van iedere keer als, als mensen dan uh, iets van me willen weten, dan willen ze naar die boerderij toe. Dan krijg ik het ge gevoel van dat ik een toeristische attractie ben geworden. En uh, toen ik daar woonde, toen kwamen mensen ook uh, echt met auto's daar langs rijden, zondags. En zeiden dan van, uh, nou daar woont hij, Die rare man met het lange haar en zo. Maar iedere keer wat van in de krant staat. En uh, ja... Ik wil, geen, ik, ik, wil, ik wil niet die, uh, die tekst en zo. Ik wil geen, uh, ik wil geen legende zijn. Uh, en dat huis dat is een onderdeel van de legende.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 it will come and reach my De grootste hit van QB in the Blizzards in Nederland. Op nummer 10 reikte die: Window of My Eyes. In 1968, weer bijna een halve eeuw geleden. QB, Harry Muskee uit het land van turf, jenever en achterdocht. Vader, Dr. Aletta Henriette Jacobs? Ik heb een paar vragen. Ik zou wat meer over je te weten willen komen. Meer dan alleen de bekende feiten. Dat je het eerste meisje was dat naar de HBS ging en naar de universiteit. Dat je in Nederland de eerste vrouw was met een eigen dokterspraktijk. En dat je je als politica inzette voor vrouwenkiesrecht, wereldschreden enzovoort verder. Een fragment uit de film van Nuska van Brakel over Aletta Jacobs. Aletta Jacobs was een van de belangrijkste voorvechters... van vrouwenrechten in Nederland. In de afgelopen honderd jaar is er ongelooflijk veel verbeterd... maar mannen en vrouwen hebben nog steeds niet op alle terreinen... gelijke posities. Volgende maand gaat de Nederlandse Kirsten van den Hul in New York... de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toespreken. Ze is namelijk vrouwenvertegenwoordiger namens Nederland. Ze is hier... Kirsten van der Nul. Mevrouw van der Nul, goedemorgen. Goedemorgen. Voelt u zich een beetje de nieuwe Aletta Jacobs? Nee, die eer die zou ik niet uh, durven claimen. Nee, nee, niet Aletta, een beetje? Nee, Aletta heeft natuurlijk zoveel deuren opengebroken die voor mij al lang geopend zijn. En uh, zo'n heldinnenfunctie, nee, die dicht ik mezelf niet toe. U bent vrouwvertegenwoordiger namens Nederland bij de VN. Wat ja. doet een vrouwenvertegenwoordiger? Uh, nou, sinds 1947 uh, stuurt Nederland in de regeringsdelegatie naar de Algemene Vergadering van de Vrijheid. Naties, een vrouw mee. De eerste was Marga Klompé, onze eerste vrouwelijke minister. En als vrouwvertegenwoordiger vertegenwoordig je letterlijk de stem... van de Nederlandse vrouw bij de Verenigde Naties. Compleet. En zijn er meer namen die interessant zijn? Um, die uh, ooit... Hang je mij weg is het geweest, ja. Ook ja. minister geworden? Ook minister geworden, ja. Dus u, u hebt ook een goede toekomst in het verschiet? Wie weet, wie weet. Nou houdt vandaag minister Uri Roosentaal zijn medespeech... voor de Algemene Vergadering van de WN... Ja. Verwacht u dat hij iets zegt over de positie van de vrouw? Ik hoop het wel, maar... Wat um, um, zou... bent u daarvoor aangewezen? <laughs> nou, ik zou het fijn vinden als uh, het thema gender en vrouwenemancipatie... Um, uh, wat meer ook op de mainstream politieke agenda zou staan. Dus als de minister van Buitenlandse Zaken daar ook aandacht aan zou besteden. Want de rol van vrouwen in bijvoorbeeld uh, vrede, veiligheid, uh, voedselvoorziening... is gigantisch. Dus ik zou het fijn, van, fijn vinden als hij dat noemt. Wat hebt u in huis om namens alle Nederlandse vrouwen op te treden daar? Ja, dat is natuurlijk ontzettend moeilijk om namens de Nederlandse vrouw te spreken... Want de Nederlandse vrouw bestaat uh, natuurlijk niet. Um, maar ik heb het afgelopen jaar geprobeerd om zoveel mogelijk Nederlandse vrouwen te spreken. En mannen overigens. Want uh, voor mij is het uh, uh, niet een, uh, alleen een she-volution waar ik tot oproep, maar ook een we volution We moeten dat samen doen. Mannen en vrouwen samen. Maar ik heb. Uh, maar als u dus... oproept tot een she-volution, dan ja. betekent dat toch dat u oproept voor een evolutie van de vrouw? Of niet? In eerste instantie uh, is dat nodig, vind ik, om uh, uh, weer een balans te creëren. Uh, op dit moment is die balans, uh, uh, wat mij betreft, zoek. Uh, uh, vrouwen we op dit moment wereldwijd uh, 66% van alle arbeid. Uh, produceren 50% van al ons voedsel. Uh, krijgen daarvoor slechts 10% van al het inkomen. En hebben maar 1% bezit. Ja, ja. En dat, is natuurlijk, uh, dat zijn cijfers die zijn scheef. En die wil ik graag uh, wat meer in balans zien. Maar terug even naar mijn oorspronkelijke ja. vraag. Wat hebt u in huis? Ik heb het afgelopen jaar uh, met heel veel vrouwen gesproken. Uh, topvrouwen, huisvrouwen, uh, kapsters, uh, academici. Maar dat kan ik misschien ook zeggen. Dat ja, ik met heel veel vrouwen heb, heb zo Daarom ben ik nog geen vrouwenvertegenwoordiger nee. bij de VN. Nee, nee, dat klopt. Wat ik uh, uh, voor dit jaar in huis had... is dat ik Oost-Europa-deskundige ben en Arabiste. Als Europa-deskundige heb ik onderzoek gedaan... naar uh, de ontwikkeling van uh, vrouwenorganisaties in Oost-Europa. Voor het communisme, tijdens het communisme... en na de val van de Sovjet-Unie. En uh, ik, heb, uh, ik ben actief geweest bij onder andere Mama Cash... het grootste Nederlandse Vrouwenfonds... en bij Women Inc, een platform voor vrouwen. Dus en hoe word je wel... dan vrouwenvertegenwoordiger? Word je daarvoor gevraagd? Nee. Nee, da daarvoor uh, moet je solliciteren. En het was op zich ook nog wel een heel mooi verhaal. Ik heb een, uh, een club vrouwen verzameld. Wij noemen ons de tafel van 10. Wij zijn een uh, old girls network. Wij uh, hebben allemaal grote dromen. En wij willen elkaar helpen die dromen te bereiken. En een van mijn tafeldames uh, mailde mij de vacature door. Voor V en vrouwvertegenwoordiger. De titel was... wordt Jij, onze nieuwe vrouw in New York. Nou, dat was voor mij al genoeg. En, uh, toen en las hoeveel ik... kandidaten waren er enige Ik weet niet hoeveel kandidaten er waren. De Nederlandse Vrouwenraad, dat is een koepelorganisatie... Uh, van Nederlandse vrouwenorganisaties. Die is belast met uh, uh, de selectie. En uh, die hebben mij uiteindelijk uitgekozen. En ter voorbereiding op uw taak als vrouwvertegenwoordiger... Ja. bent u met de trein door Nederland gereisd... Ja. om vrouwen te vragen hoe vrouwvriendelijk ons land is. En wat waren de meest opmerkelijke dingen waar vrouwen mee kwamen toe? Nou, met stip op één uh, staat toch wel de economische ongelijkheid van vrouwen in Nederland. Um meer dan de helft van de Nederlandse vrouwen is economisch niet zelfstandig. Dus dat betekent dat ze afhankelijk zijn van het inkomen van hun partner. Uh, als je daar de statistiek naast legt hoeveel huwelijken eindigen in echtscheiding, dan snap je dat uh, dat een groot probleem kan opleveren. Op het uh, moment dat er echt, echt gescheid wordt. Dan, ja, bijvoorbeeld. Echt gescheiden, bijvoorbeeld maar ja? ook bijvoorbeeld in situaties van huiselijk geweld komt het te vaak voor dat vrouwen bij hun partner blijven uh, omdat ze financieel afhankelijk zijn van die partner. Veel vrouwen uh, merkten uh, verderop dat ze uh, zich niet voldoende vertegenwoordigd voelen op dit moment in de politiek. We hebben natuurlijk een kabinet met maar drie vrouwelijke ministers en dat uh, uh, was voor veel vrouwen uh, een doorn in het oog. Wat vindt u ervan? Ja, ik, uh, ik vind dat heel verdrietig. Kijk, democratie werkt bij de gratie van vertegenwoordiging. Van representatie, van een achterban. Nou, Wij zijn hier met meer. Uh, we zijn met meer dan de helft. En we worden op dit moment uh, heel slecht vertegenwoordigd. Daar, daarmee wil ik overigens niet zeggen dat dat alleen maar de schuld is... van die oudere witte man die nu uh, op het plus zit. Nee, daar moeten vrouwen zeker ook zelf hand in eigen boezem voor steken. En ook zelf uh, die top ambiëren. En ja, dat zeiden die vrouwen ook? Ja. Ja, veel vrouwen wezen ook naar zichzelf. Zeiden ja, en ik vind het toch wel moeilijk om ook arbeid en zorg te combineren. En dat is natuurlijk ook heel moeilijk. Um, en veel van de topvrouwen die ik heb gesproken hebben datzelfde gezegd. Het blijft altijd, blijft er ergens dat stemmetje, dat schuldgevoel. Ben ik wel een goede moeder? Ben ik wel een goede vrouw? Ben ik wel een goede vriendin? Maar mij valt ook op dat um, mij bijvoorbeeld wordt gevraagd. Goh, en hoe doe je dat dan? En Je hebt nog geen kinderen. Maar die vraag wordt dus niet gesteld aan een man. Hoe ga je dat doen, werken en kinderen? Um, ik vind dat daar nog wel een gesprek over gevoerd kan En worden. een paar van die vrijheden zijn genoeg om te weten... wat er bij de Nederlandse vrouw leeft? Nee, nee dat was ook niet het enige wat ik heb gedaan. Ik, heb, uh, uh, ik ben het hele jaar al bezig om uh, vrouwenorganisaties op te zoeken... uit allerlei uh, segmenten van de samenleving. Dus ik heb met migrantenvrouwen gesproken, met zorgoptimisten, met academische vrouwen, uh, met zakenvrouwen... met vrouwen die actief zijn in de politiek. En uh, uh, zo heb ik mij laten voeden... En bent u door al die gesprekken tot nieuwe inzichten gekomen, of niet? Um, nou, een van de nieuwe inzichten die ik uh, heb ontwikkeld toch wel het afgelopen jaar... is dat um, het thema um, niet heel sexy is op dit moment. Zeker als je met jonge vrouwen praat over het thema emancipatie, feminisme, gelijke rechten. Dan gaan bij veel jonge vrouwen de nekharen overeind. Komt dat door het bitcherige karakter wat het mogelijk heeft? Het, imago? het image, ja. Het is echt een imageprobleem. Ja, ja, en uh, veel vrouwen denken ook dat het eigenlijk heel goed gaat in Nederland. En als ik dan met cijfers. Kon. Bijvoorbeeld dat Nederland tot twee jaar geleden in de top 10 stond van de Global Gender Gap Report. Dat is een jaarlijks rapport dat de World Economic Forum uitgeeft over de situatie van vrouwen wereldwijd. Wij stonden dus tot twee jaar geleden stevast in die top 10 met andere usual suspects zoals uh, de Scandinavische landen, Duitsland. Nu staan wij in één keer op de zeventiende plek uh, onder landen als Sri Lanka, Lesotho en de Filipijnen. Maar is de Nederlandse vrouw niet een van de meest gelukkige <coughs> van Europa? Ja, dat uh, bleek onlangs nog uit onderzoek. Ja. Ja, en ik denk dat dat uh, uh, geluk deels gebaseerd is op, uh, op valse informatie. Ik denk ze dat denken dat, niet... dat ze gelukkig zijn, maar ze zeiden het nou, niet. Ik denk, dat ze wel geluk... ik denk zeker, wie ben ik, om te zeggen dat Nederlandse vrouwen niet gelukkig zijn. Maar die cijfers over economische zelfstandigheid... en de kans om in een armoedeval terecht te komen... of de kans om slachtoffer te worden van huiselijk geweld... Um, ik denk dat veel vrouwen zich daar niet van bewust zijn. Niet voldoende van bewust zijn. Wat vindt u? Heeft uh, het de laatste eeuw de vrouwenemancipatie genoeg vruchten afgeworpen? Nog lang niet genoeg. Wat nee, uh, moet er nog verbeterd worden, wat behalve er... die economische zelfstandigheid. Economische zelfstandigheid en uh, wat mijn belangrijkste punt... Is, is, dat tot op de dag van vandaag diversiteit vaak nog wordt gezien als een probleem. Of als omgekeerd evenredig aan kwaliteit. Uh, premier Rutte zei het nog, toen hij zijn nieuwe kabinet presenteerde. We dus hebben we gekozen, gekozen voor kwaliteit. Voor... Precies. Ja. Nou, ik zeg dus, als je daar een kabinet neerzet met grotendeels oudere witte mannen en drie vrouwen en geen kleur en geen leeftijdsdiversiteit, dan uh, heb je dus niet gekozen voor kwaliteit. Want deze tijd, deze complexe nieuwe tijd waar wij nu inmiddels in zitten, die vraagt om diversiteit, om het hoofd te bieden aan de complexe uitdaging die onze kant op kan. Moet er een kwotum komen voor vrouwen richting top? Ja. Ja, ik was daar eerst jarenlang tegen. Ik heb nu uh, mijn mening moeten herzien op basis van gesprekken met vrouwen... die dankzij Quota aan de top zijn gekomen onder meer Agnes Jongerius... die eerlijk toegeeft, ze zegt, als daar niet heel expliciet had gestaan... onze voorkeur gaat uit naar een vrouw, dan zat ik hier nu niet. Uh, andere topvrouwen in de academische sector hebben mij hetzelfde verteld. Uh, de ervaring uit landen waar Quota inmiddels zijn ingevoerd... laat zien dat het werkt, maar ik blijf erbij, het is een paardenmiddel. Het is absoluut een tijdelijk paardenmiddel om die balans te herstellen. Volgende maand staat u dus in New York voor de Algemene vraag. Van de VN, dan heeft u tien minuten spreektijd. Wat ja. gaat u zeggen? Ik ongeveer, ga, niet alles, maar... Ik ga oproepen tot een she dus. Ik ga oproepen tot... Uh, uh, uh, persoonlijke... Ja, Door al, door al zitten te kijken, wat is dat een uh, she-evolution? Uh, een she <laughs> Dat is dat we nu... Uh, we hebben nu al, al, al meer dan een halve eeuw gepraat over vrouwenrechten. Ik vind dat we nu wat moeten gaan doen. En ik uh, vraag dus alle aanwezigen in die uh, General Assembly... om voordat ze die ruimte verlaten... bij zichzelf na te denken wat zij kunnen doen... om de butterfly effect... dus het, het vlindervleugelslagje te zijn... om te zorgen... dat Verder komen. En dat kan zoiets simpels zijn als uh, een vrouwelijke gast uitnodigen als je een conferentie organiseert. Een vacature doorspelen aan een vrouw in plaats van aan een man uit je netwerk. Het kan soms in hele kleine dingen zitten. Maar uh, die betere wereld die begint toch echt eerst bij onszelf. Hartelijk dank, Kirsten van Hullen en veel succes in New York volgende maand. Hartelijk dank. Tot twaalf uur nog in dit programma: een iPad applicatie. Dat is een programma, dus voor mensen die door een ziekte niet goed meer kunnen praten in de tijdgeest. En worden overlastgevende ganzen na 1 oktober vergast.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 De G-krant heeft een meldpunt geopend voor homo's of lesbiennes die gepest worden. Het is volgens hoofdredacteur Henk Krol de hoogste tijd dat er een eind komt aan het getreiter in de buurt waar ze wonen. Aanleiding voor de reactie is het bericht dat in Den Haag een homopaar moest verhuizen vanwege pesterijen. En in Ede ziet een openbare basisschool af van het plan om kinderen van buitenlandse afkomst te weigeren. Het bestuur van de zwarte school vond dat in de toekomst 80% van de leerlingen van Nederlandse afkomst moest zijn... Veel ouders waren woedend en noemden het discriminatie. De onderwijsinspectie heeft laten weten dat er zou worden ingegrepen als de plannen doorgaan. En daarom ziet de school er nu vanaf. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aan Verkeersinformatie. De file staan op de A10 bij Amsterdam. Tussen het Haarlem en knooppunt Koenplein, 3 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk op de ring van Amsterdam. Een vrachtauto met pech op de A16 van Breda naar Rotterdam. Er staat file vanaf knooppunt Ridderkerk tot aan knooppunt Teprechtseplein, 3 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Dit is de met Felix Meurs. cursief Jorah Blekkenhorst zoekt in kranten opmerkelijke berichtjes. Deborah, wat heb je gevonden? Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Felix. Rumoer is er aan het reclamefront. Met name over bloot en erotiek in campagnes en op posters. Want de grote vraag is, mag en kan dat nu wel of niet? Op de rol staat vandaag in ieder geval alvast een zaak... bij de reclamecodecommissie over de billboards van AX. Afgelopen zomer maakte hij namelijk reclame voor douchegel en de christelijke organisatie Schreeuw voor Leven... ergerde zich aan die reclameposters... omdat ze, let wel, een erotische en pornoachtige sfeer uitstralen. Waar gaat het dan om, vraag je je af? Nou, om afbeeldingen van schaars geklede dames... in combinatie met de tekst... The cleaner you are, the dirtier you get. Ofwel, hoe schoner je bent, hoe viezer je wordt. De campagne draagt nodeloos bij... aan de versexualisering van de samenleving. Al dus de organisatie Schreeuw voor Leven. En het is allemaal terug te lezen... in de Telegraaf. Nog meer ophef is er dan over bloot en wel bij de Nederlandse spoorwegen. Het bedrijf is in opstand gekomen tegen de nieuwste campagne van lingeriemerk Triumph. Het AD schrijft er vanochtend over op pagina 9 rechtsonder, klein kadertje. En daar lees je dan dat uh, Triumph met slimme Abri's een nieuw product aan de vrouw wil brengen. Reizigers op treinstations kunnen een model op een poster uitkleden door een groot beeldscherm aan te raken. Hm? En de jurk die de vrouw aan heeft verdwijnt dan. En wordt, dan wordt eigenlijk pas zichtbaar waar ze haar goede figuur aan te danken heeft. Namelijk aan corrigerende slipjes, BH's en corsetten. En dat is niet leuk, zegt de NS, want veel te aanstootgevend voor de reizigers. En dat vindt fabrikant Triumph dan weer onbegrijpelijk. Nou ja, we waren met stomheid geslagen, eerlijk gezegd. De spoorwegen zijn toch wel wat gewend, kun je je zo voorstellen. En dan gaat het dus nu, uh, doen ze zeg maar billboards in de ban over een ongelooflijk brave lingeriesoort. Want correctielingerie, ja, je moet je voorstellen... dat is de step-in van vroeger. He, de grote broek die de buik afslankt. En dan wordt het zeg maar, nu gezien als wulps uh, uh, strip. Ja, daar kunnen wij met onze pet niet bij. Ja, ongeloof dus bij woordvoerster Monika van Alewijn van Triomf. Maar de NS houdt gewoon voet bij stuk. Geen abris op de stations, zeggen die. Want volgens de eigen richtlijnen is er geen ruimte voor zulke reclameuitingen. De spoorwegen zijn dan weer niet tegen lingerie of badmode. Maar het gaat juist hier om het aspect van het uitkleden dat de NS ontoelaatbaar vindt. Einde verhaal voor Triomf, zou je denken. Maar er wordt wel gebroed op een bijzonder alternatief. In ieder geval willen we ook toch nog wel, als het kan, de, de, de reizigers van NS uh, op een verrassing trakteren vandaag. Maar uh, dat, dat zal in de loop van de dag duidelijk worden. Ja, treinreizigers houden ogen en uh, oren open, zou ik zeggen, vandaag. Want voor je het weet beland je in een Wulpse striptease. En het kan nog gekker, zo staat in de Volkskrant. Want in San Francisco is het gewoon toegestaan om in je naki over straat te huppelen. Oh ja. ja, nog wel. Want het stadsbestuur vindt het nu een beetje te gek worden met al die blote stadsgenoten. Al die mensen die maar in het park zitten en op rolschaatsen door de stad uh, heen banjeren. Ja, dat, uh, dat wordt te veel. En uh, er wordt dus over om die naakloperij aan banden te leggen. De Dora dank. Tijdgeest met Simone Wijmans. Simone in gesprek met iemand die zelf zegt dat hij digibet is... maar dat hij wel graag reageert op opmerkingen van kijkers en luisteraars via Twitter. Straks meer over de wereld van KRO-presentator Sven Kokkelman. Eerst een opmerkelijke app voor de iPad. Er komen steeds meer apps voor mobiele telefoons en tabletcomputers op de markt... die mensen met een handicap helpen in hun dagelijkse functioneren. Een goed voorbeeld is de Klikpraat-app... Een applicatie voor de iPad, speciaal gemaakt voor mensen die door ziekte niet meer kunnen spreken. Ik wil communiceren met behulp van dit apparaat. Waarover wil je het hebben? Ik wil iets zeggen over gevoelens. Voorbeeld van een aantal zinnen die wordt gebruikt in de klikpraat-app. Het gesprek wordt via de iPad gevoerd. De patiënt en dienstgesprekspartner kunnen op basis van multiple choice... vragen en antwoorden selecteren op de app. En die worden dan uitgesproken door de spraakcomputer. Over welk soort gevoel wil je iets zeggen? Angst. Wat wil je hierover zeggen? Ik maak me zorgen. Het aantal gespreksonderwerpen in de klikpraat-app is op dit moment nog beperkt, vertelt Peter Dessin, onderzoeker aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en uitvinder van de app. Je kan je wel voorstellen dat dat natuurlijk heel groot moet worden. Je kan het over ontzettend veel hebben en dat moet in, allemaal in multiple choice vorm gaan, gaan vatten. Dus uh, de dingen die het dichtst bij zijn, die, uh, die het handigst zijn om te doen... zijn dan de, de dingen die bijvoorbeeld dagelijks terugkomen... zoals uh, een gesprekje met je fysiotherapeut of je comfortabel uh, ligt of dat je ergens dus pijn hebt. De Klik praat app is al gebruikt door een aantal patiënten met een spierziekte ALS... Dat vertelt neuroloog Jurgen Schelhaas, coördinator van het ALS-centrum in Nijmegen. Het grote belang voor patiënten is met name dat de communicatie veel eenvoudiger wordt, veel efficiënter en daardoor minder vermoeiend. En verder heeft het als voordeel dat ook de communicatie wat gelijkwaardiger lijkt te zijn, omdat zowel de patiënt als zijn partner, degene met wie hij communiceert, uh, gebruik maken van de iPad en niet zoals in het verleden, zeg maar, uh, de patiënt gebruik maakt van de spraakcomputer... waar er natuurlijk toch een groot verschil is uh, in um, ja, gelijkwaardigheid. Uh, de meeste patiënten zijn, uh, zeg maar, vinden het in ieder geval heel erg prettig. Met name de snelheid vinden ze van, een groot, van een groot belang. Uh, een nadeel is natuurlijk, en dat zit natuurlijk in de efficiëntie van het systeem, is dat uh, de conversatie uh, beperkter is... Dus je hebt wel de mogelijkheid om uh, zelf een zin toe te voegen, maar wil je de, even, wil je de communicatie optimaal laten verlopen, dan verloopt dat via een aantal vooropgezette uh, ja, conversatiemogelijkheden. Op dit moment kunnen mensen via de Klikpraat-app onder andere spreken over hun emotie of hun verzorging. Maar Peter Dessin is ook van plan om over wat zwaardere onderwerpen dialogen te schrijven. Als je zo aan het eind van je leven bent... en ALS is een hele progressieve ziekte... en dan moet je dus met je arts of met je familie over hebben... of je nog gereanimeerd wil worden... Uh, of je, ja, hoe je dat aan het eind van je leven geregeld wil hebben... We zijn nu aan het proberen met een groep, met artsen erin en patiënten en logopedisten en uh, etici en mensen die de juridische kant bekijken. Om zelfs conversaties over zo'n moeilijk onderwerp als je levenseinde toch mogelijk te maken. Want ja, stel je voor, je, hebt daar, je, je bent in die situatie en je kan niet meer praten. Je kan wel de mensen om je heen horen en zien en voelen, maar je kan niet meer terugreageren. Dat gevoel is natuurlijk verschrikkelijk. Dan ben je echt, echt helemaal ingesloten. Uh, dus zelfs als de conversatie een beetje kunstmatig is... of uh, multiple choices denken... dat we toch wat, uh, wat goed kunnen bijdragen aan de kwaliteit van leven van, uh, van deze mensen. Tijdgeest. De webwereld van... Sven Kokkelman. Ik heb 516 volgers op Twitter. Dus dat is nog niet zoveel. Uh, zij hebben schaamd. Uh, en ik zit, nou ja, ik denk een uur of zo per dag... Achter de computer op internet. Maar 516 volgers, dat vind je niet al te veel? Ja, dat, ik hoop dat dat er wat meer worden. Maar uh, uh, ik vind het wel een leuk fenomeen, dat Twitter. Niet om te zeggen, ik sta nu bij de groenteboer en uh, ik ga nu naar het toilet, want dat interesseert me eigenlijk allemaal niet zoveel. Bij uh, grote gebeurtenissen in het nieuws, een, uh, een, een interessante bron. Uh, niet altijd even betrouwbaar, heel vaak trouwens ook niet, valt mij op. Uh, maar het is uh, leuk en handig om op de hoogte te blijven. Want wie volg jij zelf? Ja, dat, dat, met name ook internationaal. Dus de president van de Verenigde Staten kun je volgen. Eh, Amerikaanse collega's, Huffington Post. Eh, eh, dat soort bronnen. CNN, Anderson Cooper. Eh, maar ook Nederlandse politici, het halve kabinet, voor zover ze eh, twitteren. Want ik zag dat jij vrij zakelijke tweets stuurt. Sommige presentatoren die vertellen over hun privéleven... en welke première ze zijn geweest, maar dat doe jij niet. Ik probeer mijn privéleven zoveel mogelijk mijn privéleven te laten. Ik, ben, ik zeg altijd, ik ben functioneel op radio en televisie. Uh, dus ik oefen daar mijn vak uit. En uh, wat verder mensen van mij vinden, dat, moeten ze, dat twitteren ze wel trouwens. Uh, oh, maar, ja. en? <laughs> nou, dat wisselt nog. Ja, Ik heb voor- en tegenstanders. Maar dat is ook prima. Ik heb liever, ben liever een presentator... Um, Waar je van houdt of die je vervelend vindt dan iemand die best goed is of best aardig. Ik heb liever een persoonlijkheid waar je voor of tegen bent. Dat is prettiger. Want reageer jij ook wanneer er op Twitter positief dan wel negatief over jou geschreven wordt? Dat hangt er van af als, uh, hoe, hoe betamelijk het is. Ja, vroeger belde ik ze wel eens op als ze een brief schreven. Uh, want dan heb je een veel uh, persoonlijker gesprek. En dan, uh, ja, dat, dat maar valt mij dan stil als je zegt met Sven Kokkelman? Ja, vaak wel ja. Ja, ja, niet dat ik dat nou de hele dag zit te doen hoor. Nee, nee. Maar, <laughs> maar zo nu en dan is dat wel leuk. Ja, nou, als mensen echt met opbouwende kritiek komen... of, uh, uh, of zich echt aan iets hebben gestoord, dan, uh, dan doe ik dat wel eens. Ja. En ben je iemand die muziek beluistert via internet? Ja, soms wel. Uh, zeker als er ook weer een, een aanleiding is met het nieuws. Of als ik iets nieuws heb gehoord ergens op de zender... en ik denk, hé, hey, daar ben ik benieuwd naar, even kijken. Uh, maar als Amy Winehouse doodgaat... Uh, vlak voordat ze trouwens moest optreden... had ze inmiddels alweer afgezegd in, uh, bij, bij een, uh, een openlucht, uh, festival in uh, Nyon, Zwitserland... waar ik toevallig in de buurt was. Uh, daar, uh, dan, uh, dan ga ik wel even kijken naar haar laatste uh, optreden zou ik maar zeggen. Dat was in dit geval niet zo flatteus, want dan werd ze weggefloten... in uh, voormalig Joegoslavië, Belgado, als ik me goed herinner. Maar dan uh, vind ik het wel weer fantastisch om haar live met Valerie te zien. Dat is geweldig. Dat vind ik haar beste. MUZIEK Sometimes goede muziek bij de varen zeggen ze bij de KRO. Volgens Sven Kokkelman van de KRO is dit het beste nummer... van Weil Amy Winehouse, Valerie. Op de site, onder het kopje tijdgeest... kunt u alle door Simone besproken onderwerpen nog eens rustig nalezen. De Gids.fm Hier aan tafel zit internetjournalist en chef van de discussiesite... joop.nl, Francisco van Jolen. En Francisco, je weet wat ik wil vragen. Het nou, ik uh, gok dat je iets wil weten... of er nog iets bekend is uit de Wikileaks-onthullingen. Ja. Uh, maar het uitgelegd nou, een... dat je dat wilde vragen. Wat zeg je? Nee, ga door. En er is uh, één dingetje wat ik er even uit wil leggen. Namelijk dat uh, in 2009 bezocht Obama in november 2009 Japan. En daarbij gebeurde iets vreemds. Hij bracht geen bezoek aan Hiroshima en Nagasaki. De steden die weggebombardeerd zijn en met niet? atoombommen. Door de Verenigde Staten in het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat was een beetje het raadsel. Waarom dat hij daar niet heen is gegaan. En nu blijkt dat hij daar is niet heen gaan op aandringen... van het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Want die zei, ja, dat ligt misschien nog te gevoelig. En vredesactivisten van Hiroshima, de overlevenden van atoombommen... zijn daar erg boos over. Want die zeggen, ja, wij vragen juist aan alle wereldleiders... om hierheen te komen en met ons na te denken... over hoe we de wereldkernbom eh, vrij kunnen krijgen. En dan houdt onze eigen regering dit tegen. Tijd voor het Jovdebat waar gaat de discussie vandaag over? Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren... die vraagt vandaag aan de Tweede Kamer... om het besluit om wilde ganzen te gaan vergassen tegen te houden. De bedoeling is om een einde te maken aan de overlast van de ganzen... Tenminste, voor mensen dan, hè? want de ganzen zelf hebben natuurlijk geen overlast. Nee. 100.000 dieren moeten daarom worden vergast. In de studio in Den Haag zit de Tweede Kamerlid Esther Auberhand. Mevrouw Auberhand, Goedemorgen. Goedemorgen. U roept partijen in de Tweede Kamer op om tegen deze plannen te stemmen. Waarom? Nou, het uh, vergassen van ganzen is op dit moment nog verboden. En uh, dat is niet voor niks. Het is een afschuwelijke doodstrijd. Het duurt meer dan een minuut voordat die dieren buiten bewustzijn zijn. Uh, wilde dieren uh, lopen niet uit zichzelf een mobiele gasruimte in. Dus die dieren moeten worden gevangen. Dat gebeurt dan op het moment dat ze in de rui zijn. Dat ze niet kunnen wegvliegen. Dus die dieren zijn compleet weerloos. Uh, en het ergste van alles is je berokkend enorm leed. En dat heeft ook nog eens helemaal geen zin. Ieder onderzoek laat iedere keer weer zien... dat als je ingrijpt in een populatie, zoals dat eufemistisch heet... dat uh, de boel zich vanzelf weer gaat herstellen... als er nog steeds zoveel voedsel is. En Nederland is een soort van gedekte tafel voor ganzen... omdat onze weilanden zo zijn overbemest. Dus er zullen altijd dieren blijven komen. Dus het is en zinloos en breed. Aan de telefoon. Reinier van Elderen van de Federatie Particulier Grondbezit. Meneer van Elderen, u bent een van de zeven. Dat zijn zeven natuurbeschermingsorganisaties, landschapbeheerders en boerenverenigingen. En uh, van die zeven komt het voorstel om ganzen te doden. Waarom is dat nodig? Uh, inderdaad, dat klopt. Ja, er zijn in Nederland veel te veel ganzen. En het probleem wordt ieder jaar groter en groter. En uh, ja, de politieke partijen die gaan er vandaag over praten... En... De politiek is ervoor om de problemen mee op te lossen in Nederland. En uh, kijk, als wij uh, niet akkoord gaan, als de politiek niet akkoord gaat met het ganzenakkoord... Dan, uh, ja, dan wordt het probleem alleen maar groter. Het gaat Nederland ook veel meer geld kosten. Nou, u hebt er een aantal argumenten gehoord van Esther Ouwehand. Ze zegt, uh, ja, die, die ganzen die leiden een ongelofelijke doodstrijd in die ene minuut. Waarin het duurt om ganzen te vergassen. Wat vindt u daarvan? Ja. Ja, kijk, doodgaan is nu helemaal uh, niet prettig. Ik denk dat mevrouw Albaan er ook een keer mee te maken zal krijgen. En als het uh, binnen een minuut gaat, dan uh, kun je zeggen, is dat acceptabel of niet? Kijk, er, uh, als, uh, er worden ook heel veel dieren doodgereden zeg maar, op de weg. Miljoenen dieren komen om door het verkeer. En dan ga je ook niet zeggen, dan ga ik al het verkeer maar verbieden. En die dieren die dood aangereden worden, die liggen ook te verpauper ergens in het veld. Dus ja, je moet op een gegeven moment kiezen en de ganzen zeven die hebben een wel overwogen besluit genomen. Die zijn vijftien maal bij elkaar geweest en die hebben daar gemiddeld zeg maar, twee tot vier uur over gesproken en gezegd wat zijn nou echt de beste oplossingen, wat zijn de voor- en de nadelen. Ja, en wij zien gewoon als, als oplossing van het ganzenprobleem om, om een groot deel van de ganzen... ...in de ruitijd te vangen en... Uh, en, en dan te vervoeren, dat is ook nog een probleem? Het vervoer, nou het hoeft geen probleem. Er worden honderdduizenden dieren per jaar vervoerd in Nederland. En als ik u zeg vergassen, er worden heel veel uh, zeg maar kippen in Nederland. Die gaan op dezelfde manier als ze geslacht worden, worden ze vergast. En er is niemand die zegt bij de supermarkt tegen de cashier... ...ik wil graag even mijn vergaste kip afrekenen. Kijk, daar denkt men ook niet over na. Mevrouw Ouwehand, dat is wel een sterk argument, vind ik. Nou ja, kijk, diertransporten, daar zijn wij natuurlijk ook niet voor. Maar we moeten ons wel maar realiseren... Maar over die vergaste kip... Kippen worden in Nederland meestal met uh, electrocutie uh, verdoofd... voordat ze worden uh, geslacht. Er is heel veel kritiek op die methode. Daar hebben we ook voortdurend om gevraagd. Aangenomen motie ook om de verdoving uh, voorafgaand aan de slacht bij kippen te verbeteren. En van vergassen uh, is dan geen sprake. En uh, wij vinden dat iedere uh, methode, dat als er een dier wordt gedood... dat die uh, diervriendelijker moet dan nu het geval is. Uh, kijk, het belangrijkste is, het is tegen de wet. De vogelrichtlijn, uh, de ja, Europese richtlijn... Maar die wet kan worden aangepast natuurlijk. He? Dat klopt, maar er zijn Europese uh, regels uh, waar ook bleker zich aan zou moeten houden. En het vervelendste is dat um, uh, voortdurend wordt gezegd dat er zoveel ganzen zijn. Die komen hier niet voor niks. Um, uh, Nederland is dus een gedekte tafel ja, voor en, ganzen. Het die derde veel, dat wil ik even voorleggen aan meneer Van Elderen. Want het, het, het, het helpt helemaal niet meneer Van Elderen. Ze komen gewoon weer terug. Nee, dat is onzin. Kijk, er is, uh, dat uh, komt de Partij van de Dieren iedere keer mee. Hoe meer je er wegvangt of wegschiet, hoe meer er terugkomen. Het is onlangs nog op televisie geweest. Uh, uh, de man van de Partij van de Dieren, uh, Kofferman... Die, die beweert dat hoe meer de zwijnen je schiet, hoe meer er terugkomen. Dit werd onmiddellijk tegengesproken door een wetenschapper... die zegt dat is helemaal niet waar. En dat is hier ook niet waar. Hoe meer er uit de natuur gehaald worden... Kijk, wij als grondeigenaren, wij zeggen... Je moet je terrein beheren, je moet het goed beheren. Er is fauna, beheren is daar een onderdeel van. Wij leven hier niet in Afrika, dat we alle dieren maar kunnen leveren met honderden miljoenen hectares. Wij hebben hier maar. En, ...en beperkte ruimte met 16 miljoen Nederlanders. Die ganzen die schijten onder 3,5 minuut. Die schijten alle weilanden onder. Die schijten de parken en de recreatieterreinen ze onder. Ze zijn een ontzettend groot gevaar voor de vliegveiligheid. Straks storten er vliegtuigen neer. Je hebt nu al ja, dat zal wel meevallen, toch? Want daar hebben ze en, op Schiphol nee, wel dat, maatregelen voor genomen. Nee, er zijn helemaal nog geen maatregelen genomen, praktisch. De rond Schiphol worden ieder jaar meer ganzen geschoten. Vijf jaar geleden werden er... Ik ga naar mevrouw Ouwehand, Mevrouw Oudehand. Die ganzenoverlast, kan die niet anders aangepakt worden? Ja, zeker. En de dierenbescherming heeft ook een, een goed plan gepresenteerd... met allerlei uh, voorstellen om het uh, effectief en diervriendelijk te doen. De dierenbescherming hè, je... zit niet bij de ganzen zeven, dus. Nee, die, die doet daar niet aan mee. Sterker nog, de jagers zijn zelfs uit het overleg gelopen. Dus dat zegt allemaal genoeg. Uh, ja, en er zijn gewoon best wat simpele vragen te stellen. Als je vindt dat er uh, te veel ganzen zijn... waarom bejagen we de vos dan nog? De vos is een natuurlijke predator van de gans. Um, er zijn uh, zoveel uh, gebieden die voor... Ganzen aantrekkelijk zijn en op Tesco is het een paar jaar geleden geprobeerd om uh, uh, de ganzen te vergassen. Er zijn toen uh, 4000 ganzen in korte tijd vergast. Die populatie was binnen een paar maanden weer op peil. Wat zijn de dus... alternatieven? Vroeg ik u mevrouw. Nou, de alternatieven zijn dus dat je uh, zorgt dat uh, die weilanden minder overbemest zijn, dat we een wat natuurlijker landschap krijgen in Nederland. Want uh, die, dat Engelse rijgras dat daar staat uh, eiwitrijk gras, daar komen gewoon ganzen op af. In natuurgebieden waar ze dan wel zouden mogen komen. En geen overlast veroorzaken, kun je witte klaverzaaien zodat ze daar ook blijven en daar hun voedsel uh, vandaan Mag ik halen. Ga naar Francisco van Jolen, de chef van joop.nl? want ja. er komen heel wat reacties. Op dit ja, ja, er wordt gezegd dat de Partij voor de Dieren toch ook een beetje met twee maten weet. Want in de, de bio-industrie wil men vergassing juist verplicht stellen. Dat, dus dat is helemaal niet waar. En <laughs> <laughs> voor wilde ganzen is het zielig en dat klopt niet. Dat is een reactie op Joop. Meneer Van Elderen, er zijn alternatieven. Ja. Nou, er zijn al heel veel alternatieven uitgeprobeerd. En het zijn allemaal labmiddelen. Kijk, verjagen en zo, dat helpt niet. Als er, als er werkelijk geen doodsdreiging is voor een gans, dan gaat die niet weg. En dan blijft die, zeg maar, schade veroorzaken. En dat, dat moeten we gewoon zien te voorkomen in de, in, in de toekomst. En wij willen, zeg maar, nu ingrijpen. En als wat de Partij van de Dieren wil niet ingrijpen... dan betekent dat de Partij van de Dieren gewoon verantwoordelijk is... dat er over vijf of tien jaar nog veel meer ganzen gedood gaan worden. Je mag ganzen wel vangen en je mag ze de kop afhakken of je, je mag ze doodslaan... maar je zou ze niet mogen vergassen waarbinnen ze met, zeg maar, binnen een minuut uh, dood nee, zijn. Mag gelukkig Mevrouw Ouhand, mag ik u vragen uh, hoeveel steun heeft u de Tweede Kamer? Nou, het wordt spannend. Uh, we vinden het heel vervelend dat uh, partijen als GroenLinks en D66 uh, uh, zich laten aanleunen... Uh, dat het inderdaad diervriendelijk zou zijn en dus meegaan in dit akkoord. Um, dat is, het is echt een kapitale fout. En erger is nog dat Bleker uh, meteen, uh, als je mijn vinger geeft, dan pakt hij een hele hand... Hij heeft dus voorgesteld om niet alleen het verbod... op het vergassen van ganzen op te heffen, maar voor alle wilde dieren. Daar heb ik vorige week boerenbelangenbehartiger LTO al horen... kragen over meesjes die de perenteelt zouden bedreigen. Dus als dit doorgaat, en nu zijn het de ganzen... maar welke dieren gaan we dan allemaal vergassen Meneer in Meneer Van Elderen, als de Tweede Kamer zegt nee, dat mag niet... wat gebeurt er dan? U zegt al, dan uh, houden we ermee op. Ja, dan is er geen ganzenakkoord en dan, uh, dan stoppen wij ermee. En dan ligt het op het bordje van de Tweede Kamer. Maar ik hoop dat de Tweede Kamer zo verstandig is... om onze ganzenplan te omarmen... Zeg maar de vogelbescherming is voor natuurorganisaties. Land- en tuinorganisaties en ervoor. De KNV is weliswaar uitgestapt. Maar die is nu met een eigen ganzenplan gekomen. Dat lijkt toch wel veel op het G7. lijkt wel een pituit, maar zij, we het Zij willen juist wat meer schieten nog. En wij hebben gezegd nee, in de winter willen we de ganzen beschermen. KNV zegt nee, in de winter willen wij ook ganzen schieten. Mag ik u danken voor deze discussie. Esther Houwand van de Partij van de Dieren... en Reinier van Elderen van de Federatie Particulier Grondbezit... pratend namens de zeven. Goed zo. Ja. Graag Francisco, ook bedankt. Waar kijk ik nog naar vanavond op televisie? Nou, blijft Ajax in Bernabeu overeind tegen Real Madrid? Dat is de vraag natuurlijk. De laatste keer dat de Amsterdammers op bezoek gingen... bij de Badrilenen werd het een afstraffing. Om kwart voor negen gaan de mannen van Frank de Boer op voor de herkansing en zijn collega Mourinho is geschorst... en mag niet op de bank zitten of in de kleedkamer komen. Wellicht is dat een pluspuntje. Kwart voor negen op Nederland 3 begint de wedstrijd. Kwart, voor, kwart over acht de uh, voorbeschouwing. En door die wedstrijd uh, mis ik vanavond O.O. Gerso. Om elf uur sluit ik de avond af... met het muziekprogramma van Jules Holland. Uh, de Britse band Cassabian is daar te gast. En Neil Finn van Crowded House is van de partij... met zijn nieuwe project Pajama Club. En dan uh, lig jou uh, op één oor in je pyjama... Ja, maar... Nou, voor een nieuwe film blijf ik wel wakker hoor, trouwens. Frank Dumosch in lunch. Wat gaat er gebeuren? We gaan het onder andere hebben over de bezuiniging de publieke omroep. We gaan het hebben over de, de G-krant die een landelijk meldpunt ingesteld heeft... met in aanleiding van zoveel geval van weggepeste homo's. Um, en we gaan het ook nog even hebben over draadzaal. De typetjes en de deal die er bij de wereldrijd door uitgekomen zou zijn. En de stelling? Het is terecht dat de zorgpremie opnieuw stijgt. En die wordt verdedigd? Of aangevallen door. De door Anne, Anne Mul, de Tweede Kamer voort... Surf naar de gids.fm. Dankjewel, Frank. We gaan zo meteen luisteren. Hij is de Mark Rutte van België.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 Van alle kanten. Ik ben directeur beleggingsfondsen van een hele grote bank. En ik runde het ook als een supermarkt. Kijk, we beloven ze alle aanmerken, maar uiteindelijk smeren ze gewoon onze huisfondsen aan. En daarom is Alex gestart met iets nieuws: Alex Fonds beleggen. Keuze uit oneindig veel beleggingsfondsen. Met alle objectieve informatie die u nodig heeft om precies dat fonds te kiezen dat bij u past.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 DA ondersteunt je gezondheid deze herfst. Daarom nieuw bij DA, OtriVin Plus. Een natuurlijke zoutoplossing voor een verstopte neus. Lees voor gebruik de wijsluiter. Dit is Radio 1.